...van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Jelle Visser met het NOS journaal. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam overweegt een meldplicht in te voeren voor trouwstoeten. Die moeten overlast tegengaan. Die wordt veroorzaakt door toeterende bruiloftsgasten. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben aangedrongen op een vergunningsplicht. Die geldt sinds vorig jaar al in Antwerpen. Trouwstoeten moeten daar zes weken van tevoren gemeld worden. Aanleiding in Rotterdam is het incident vorige week... waarbij een agent werd neergeslagen door een bruiloftsgast. De verdachte is nog altijd niet gepakt. Op de eilandengroep de Bahama's is na de orkaan Dorian het officiële dodental gestegen tot 43. De verwachting is dat het aantal fors zal oplopen. Duizenden mensen worden nog vermist. Op een website waar mensen als vermist kunnen worden opgegeven zijn nu al meer dan 6600 mensen geregistreerd. Een overheidsfunctionaris zei een onthutsend aantal slachtoffers te verwachten. In de ruïnes van woningen en in het water worden nog steeds lichamen gevonden. Orkaan Dorian trof de Bahama's afgelopen zondag... en liet een spoor van vernieling achter. In het centrum van Berlijn zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen... nadat een auto met hoge snelheid een stoep was opgereden. Een van de slachtoffers is een jong kind. Er zijn ook drie zwaar gewonden onder wie de automobilist zelf. De politie gaat volgens Duitse media uit van een ongeluk. India heeft geen contact meer met de maanlanden Vikram... De maanlander was bezig met de afdaling naar de Zuidpool van de Maan... toen op twee kilometer hoogte het contact verloren ging. Of de Vikram is gecrashed of succesvol is geland is niet duidelijk. We hopen op het beste, zei de Indiaanse premier Modi... die meekeek vanuit het vluchtleidingscentrum. India zou het vierde land zijn dat op de maan weet te landen... na de VS, Rusland en China. De Vikram moest onderzoeken hoeveel water er in de maanbodem zit... En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. En ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Verdorie, zitten die gasten van Toepak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. De allerbeste. Ja, de allerbeste. Zo mag ik het horen zeg. Toepak leeft op de radio. Uh, het kan maar niet snel genoeg afgelopen zijn. Ja, het is altijd wel eens We vinden hier neuk of niet. Goed, maak me er niet druk om. Goed, welkom. En jawel, hij is weer terug van weg geweest. Bent u er nog? Hallo? Hallo? Ja, hij ja, doet het. Ja, het zal oh. even zoeken welke microfoon. Waar ja, wel, wel, wel, wel, zit. zit ik nou weer? Ja, nou, goed. goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Onze uh, fotograaf. Oh, ja. Ben je fotograaf nu? Ik ben nu officieel fotograaf. Ja, ah. ik mag het officieel noemen. Ja. En uh, heb je al wat uh, mensen uh, kunnen vastleggen op uh, de plaats? Ik heb al uh, de afgelopen tijd uh, aardig wat. Uh... En wat mensen hem kunnen fotograferen. En wat heb je zo al gefotografeerd dan, zeg maar? Uh, van alles. Uh, van uh, zwangere mensen tot uh, kinderen tot uh, baby's en uh, honden. Alles ja, voor zeggen uh, huisdieren ook al? Huisdieren ook al. Ja. En waar was je het langst mee bezig? Uh, nou, het, de grootste uitdaging is toch wel de kinderen die net in die leeftijd zitten, dat ze niet meer luisteren, zeg maar. Oké, okay, ja. Dat, uh... En niet iedereen tegelijkertijd? Of ga je gewoon manipuleren en denk je zo, ik maak gewoon 100 foto's en dan uh, die kijkt leuk daarop, die kijkt leuk daarop. En dat voeg ik zo samen in Photoshop, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee? nee, nee, nee. Okay. Niet zo, uh, is het. Nee, oké. Okay. Maar je bent wel veel uh, foto's aan het maken. En dan uh, soms is het ook maar een beetje hopen dat ze allemaal leuk kijken. Dat uh, is wel waar. Ja, oké. Okay. En uh, ben je zo'n prater? Want ik merk gewoon op mijn werk. Ik moet heel vaak cliënten even op de foto's zetten voor, uh, voor, voor het scorebord. Noem ik het altijd. Dat je kan uitleggen wat ze moeten gaan doen. En uh, dan praat ik altijd tegen ze. Ja. Uh, hele verhalen steek ik af. En op een gegeven moment gaan ze erop reageren. En denk ik, oké, okay, nu heb ik hem. Ja. Doe je dat ook? Ja, ja? ja het, is gewoon, uh, het moet een beetje gezellig zijn. Ja, het moet een beetje dan, gezellig dan, uh, zijn. Een beetje communiceren. Komt je goed? Ja. ja. Nou, okay. nee, Ik hoor wel altijd dat het fotograferen van huisdieren het allerlastigste is. Ik heb vooral nog wel eens cursussen gedaan. En die gingen dan speciaal op cursussen om hun hond of een kat leuk op de plaat te zetten. Het is ook best wel een uitdaging, uh, nou, ja. kan ik zeggen. Ja. Nou goed, ik heb afgelopen week ook uh, een van mijn beste foto's gemaakt. Ja, een dode meeuw. Ik was blij, joh. Oh ja, ja, dat goed, kan even... heel kunstinnig zijn Ja, dat kan heel stiep. Wat hangt er nou onderuit? Dat waren ze darmen. Ik denk op de is het leuk om even te vertellen. Ja, lekker. Goed, lekker weer. Moet je nog een boterham nuttigen? Ik uh, ga even naar het verleden. <laughs> goed. Het is uh, Toebak Levens op de radio. Uh, straks onder andere de Zandvoortse bericht Een stukje geschiedenis. En, en niet te vergeten natuurlijk, die landenkeuze. Doen we die ook dan? Ja, ze is er niet, maar we doen we dus hebben een lekker gitaarplaatje op de vroege mooie hier de Vaccines and you're my favorite band ziekte morgen. Nou ja, zijn vroeg is ook alweer niet meer, natuurlijk. Het is alweer 8 uur geweest en het was de vaccines, maar als ik zeg dat het Huey Lewis en de Nieuws is, dan geloof ik het ook. Ik vond het echt... Uh, ver, ver, verbazingwekkend hoe het veel op elkaar lijkt. Gewoon Huey Lewis en de Nieuws en dan dit uh, vaccines. Een beetje hetzelfde stijl. Maar goed, het mag niet uit. Ik draai het op de radio. Het is gewoon leuke muziek, dames en heren. Het is uh, vandaag 7 september. Straks weer, wat gebeurde er door de jaren? Op 7 september zijn weer een aantal leuke dingen gebeurd. Interessante uh, gevalletjes. En Mark is er vast wel weer technieker uit ik heb, uh, Ja, ik heb nieuws over de nieuwe iPhone. Oh, kijk. Uh, ja, de nieuwe iPhone... Uh, 12? Kon, uh, zitten we ook weer? 11? Uh, nee, we zitten op de... 10 is ja, het toch nu, hè? Ja, ik weet... Er is nog niet bekendgemaakt, geloof ik, hoe die heet. Hij heet de X de laatste. Ja. Ja, ja ik geloof dat ze gewoon afstappen van de... Ja, dat was het. Ze stappen af van de, uh, de benummering. Het ja? heeft nu gewoon de iPhone. Gewoon het. Dus... Uh, huh? En, ja. Huh? Uh, maar ja, voor of. de rest is er weinig nieuws voor de, voor de zon. Want uh, ja, ze hebben geen nieuw ontwerp. Hij lijkt heel erg op het oude toestel. Uh, wel krijgt hij extra camera's achterop. Ja. Uh, Weet er zit geen 5G in. Um, en een iets snellere chip zit er wel in, maar geen 5G. En dat is toch wel, ja. Uh, ja, voor Apple, uh, iedereen verwachtte. Nou, de nieuwe iPhone komt eraan. Ja. Meteen een 5G-toestel. Gaan ze het bedrijf nee. verkopen of zo? Ik, uh, ik heb geen idee. Dus echt, ik, als ik gewoon echt <lacht> nieuws hoor over iPhone, hoe we het al het eerst een naam krijgen. En uiteindelijk dat ik er zo'n. Uh, ja. Het moet toch eh, vernieuwend zijn, maar dat is het allemaal niet. Vormgeving is ook hetzelfde, dus... Nou ja. Nee, hij, hij is niet Misschien... erg verrassend. Eh. Nee? Nee. Ja, oké. Okay. Dan ben ik uh, nieuwsgierig naar de prijs, wat het allemaal gaat kosten. Nee, ik denk ergens rond, uh, nou, 12, 1300. Euro. Echt waar? Ja. Bij... Ja. ja. Kan het toch niet? 12, 1300 gulden is toch een beetje geweest? Ja, gulden is inderdaad geweest. Ja. <laughs> Zit heeft toch steeds met de, gulden gewoon te klooien? Heb ik dat toch steeds in mijn hoofd zitten? Zeg bizar. Vandaag een stuk in de krant te lezen. Een taxichauffeur in Ommen, Gerben van Dam sleurde gisterochtend een jongeman net op tijd voor de aanstormende treinweg. Uh, het was een gehandicapte handbiker. Die zelf probeerde uh, onder zijn handbike vandaan te komen. Hij lag er half onder. Hij was dus het spoor gekomen. Hij zat echt een beetje klem. Zijn schoen zat ook wel ergens tussen vast. Dus deze taxichauffeur die zag dat in zijn achteruitkijkspiegel. Ik dacht, wat is, dat is die gast? Doe joh! Gek! Ga weg! Dus die sprong uit zijn wagen nou, rende erheen... sleurde hem echt aan zijn jas, pakte hem beet... greep hem bij in zijn nek en trok hem... vlak voor de trein, trok hem weg. En eruit Adrine, kik kreeg hij. Hij zei, ik had zoveel kracht in één keer. En uh, daarna is dus uh, deze man uh, super blij geweest. Hij, deze Tsjech is een, uh, Europees, in een Europees uitwisselingsprogramma... Uh, als vrijwilliger actief in Nederland. Dus hij uh, is sowieso al goed bezig. En nu wordt hij ook nog eens beloond. Dus deze man heeft oh, zou... leef voor zijn ogen gezien flitsen. Ja, ja. Dit is, uh... Nou, echt een held. Echt een held? Ja, heldhaftig. Ik vind dat een held. Uh, moet je je voorstellen, er komt een trein aanrijden... en dan moet je dus in een split second al reageren. Ja, je moet echt snel reageren. En uh, je riskeert wel je eigen leven. En voor iemand die je niet kent... ik vind dat heel heldhaftig. Wat ja, je dat doet. ja, hij ziet het zelfs niet. Hij vindt dat gewoon een... Uh, dat hoor je gewoon te doen als mens. Oh, Zij... nou, dat, is een, dat is een goede manier van denken. Dat is een goede manier van denken. Wij kunnen het zeer waarderen. Goed, ze hebben een stukje gitaar op de radio. Heerlijk.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 I might as well start talking to the man in the wall Cause they know my name and they know who to call No, they don't mind, they listen to it all Then the man in the wall Listen, I got something I'd like to share I tell you about the winning winner For now I keep you on your toes See my audience grow taller If I throw in some big dollar Secrets After Sex. Zo heet de band, echt waar. Zo heet de band. En die hebben een nieuwe serie uit. En die heet... Uh, Cry. Ja, ik moest zeggen. Cry. En het nummer heet Heavenly. Nou, zo klinkt het ook een beetje heavenly. Is, uh, dus dat terug moet je We kijken zo eens even de wereld in. En, oh, is weer alweer techniek nieuws? Alweer. Wat voor techniek heb je nu weer dan? Ge Gebruik jij de self-scan-kassa's bij... Uh... Nee. Nee, ik wil nog steeds mijn verhaal kwijt bij de cashier. Oh, jij bent die klant waardoor ik naar de zelfkernkassa ga... omdat het veel te lang duurt bij de Ja, ja ik heb de hele dag niets gezegd... en dan kom ik bij zijn cashier en dan wil ik gewoon mijn verhaal kwijt. Ja, je krijgt ook altijd zoveel terug. Dus... Ja, ja, ik krijg heel veel terug. klein geld meestal, meer niet. Ja, maar vertel. Nee, hoe heet het? Albert Heijn heeft, een, uh, hoe heet het? heeft in Zaandam een, uh, een kleine supermarkt uh, geopend. Yeah. En wat deze supermarkt speciaal maakt, is dat er, uh, er zitten geen kassa's nee. Geen zelfscan. Helemaal nee. niks. Nee. Wat, hoe het werkt. Ze hebben uh, uh, camera's hangen in de... Uh, hoe heet het? Die registreren jouw gezicht. Die weten... Um, hoe heet het? Kun je precies uh, zien wat jij, uh, wat jij meeneemt? Je yeah. kan gewoon de winkel uitlopen. En dan uh, wordt het automatisch waar? betaald. En, uh... Ik heb daar volgens mij wel een fragment van gezien. Maar dan, als je iets pakt uit de schappen. En je doet het in je mandje. En je twijfelt en je doet het weer terug. Dan schijnt hij het ook nog te zien dat je het teruglegt. Ja, klopt? Jezus, wat een, wat een techniek komt daarbij kijken, joh. Ja, dat is Alleen omdat best, jij uh... even te lui bent om bij de kastje even het klein beetje te ja, ja, wachten. Eigenlijk is het ook wel. Uh, ik vind het ook altijd. Uh, bij elke winkel dan is het is prima, weet je wel. Ja. ja? En, en dan bij de supermarkt ga je in de rij staan om te mogen betalen. Dat, dat vind ik altijd een beetje. Oh, Oké. Okay. Altijd... Ja, ja, ik ben sowieso wel van de boodschappen bestellen. En, uh... ik vind het online? Ja, en. Uh, en dan... Of afhalen of gewoon uh, laten bezorgen. Ja, en... op die manier. Ja, nee, aha. Ik, ik doe nooit zoveel boodschappen, dus ik kan wel makkelijk iets zeggen. Maar uh, ik koop meestal even een handjevol boodschappen en dan ga ik snel naar huis. En de grote boodschappen worden altijd door mijn vrouw gedaan. Oh, ja, dat is geluk, de taakverdeling. Ja. Ik ben nog van die categorie, van die uh, uh, noem je ook weer, generatie. Die de vrouw nog steeds. Die heeft even beter zicht op wat de hele week nodig is. Ik denk gewoon: wat heb ik vandaag? Waar heb ik trek in? Dit, dit, dit. Klaar. En huis. Ja, nou, nou, en ik wil vlak bij de supermarkt. Dus dat is super ja, makkelijk. Dat, ik, dat probleem heb ik ook een beetje. Want ja, dan is het. Oh ja, maar we hebben dit niet in huis. Nou, ik loop wel even naar de supermarkt. En dan ga je, kom je weer thuis met. 36 andere dingen. Oh, Jacob, echt te veel? Ja, dat okay. uh, is uh, Gooi je veel weg, is dan de vraag, de volgende vraag. Uh, um, nou, ik uh, heb een hele lange tijd uh, alles ingevroren, zeg maar. Yeah? Dat je dan uh, haatjes gemaakt... Zeg en dan kun je gewoon na drie maanden kun je alles uit je vriezer zeg maar, weggooien. Ja, dat, dat, dat is het ook niet. Dat werkt ook niet. Dus uh, ja, daar is zeker nog wel een, uh, een nee. slag te maken. Een slag te maken. Ja, uh, Mieman! Wat oh, een idee, wat zit er allemaal in de kook? Wat heb je hier nou ingevroren? Oh ja, nee, geef dat maar. Dat was echt heel iets raars wat ik ingevroren heb. Ha. Maar, maar goed. Van de vorige relatie nog, ja. We gaan. We gaan. Ja? Uh, we gaan uh, drie, exact vandaag drie jaar terug. Ja. Uh, <laughs> hoe weet het? Uh, Die zakjes maar... heb je weggegooid. Ja, oké, okay. ja. door. <laughs> nee, maar we gaan dus uh, richting het uh, winkelen zonder personeel. Ja, dat snap dus, ik. Uh... Ja. Nou ja, het zat er aan te komen. Het is natuurlijk wel heel lang, hangt het in de lucht. En uh, ja, die zelfscan-kastjes die vind ik ook... Even, ik heb er moeite mee. Ik denk echt van, ben ik een oude man aan het worden? Is dat echt zo? Of... Nou, het verbaast mij altijd heel erg dat... Dan kom je in de supermarkt. Nou, ze hebben sinds kort bij ons ook van die zelfscan-kastjes. Yeah? Ja, ik vind het echt ideaal. Want dan ren je door de supermarkt heen. En je, uh, je scant zelf zelfgevallers. Dus hup, betalen, hup, weg. Ja. Yeah? Um, en dan staat er een hele rij bij de gewone kassa. En dan denk ik, nou maar mensen, er zijn hier gewoon vier kassa's die jullie kunnen gebruiken. Ja, maar op een of andere manier is het toch, dat, uh, het vinden ze het toch een beetje lastig nog. Ze vertrouwen het toch niet helemaal, denk ik. Nee, nou ja, ik... Uh... Ja, je moet ja. wel in de gaten houden dat die zelfscankassen, dat ze dan uiteindelijk wel eens gehoord hebben. heb jij dat verhaal ooit verteld, dat één iemand dan... Hey, oh nee, op mijn werk was het één gast koopt dan één flesje bier. Die scant hij. Maar dan neemt hij een heel... Uh, uh, noem je dat kratje mee? Ja. Dat kan wel weer. Ja, de, maar is, ja, in, principe kun je gewoon, in principe kun je alles meenemen. Ja. Uh, in principe kun je één dingetje afrekenen en de rest gewoon meenemen. Alleen, ja, je hebt natuurlijk die controllers. Ja, die zijn ook niet waterdicht, dat snap ik ook. Ja. Maar dan krijg je controle en dan scannen ze een aantal producten. Ja, als jij dan acht producten niet... Uh, heb gescand. Niet heb gescand, ja. En, uh, we moeten ook weer een beetje naar het feit dat we gewoon mensen elkaar dat vert vertrouwen. Ja, dat we dat ja, ook moet er gewoon in komen. Ja, zeker. Je hebt allemaal gelijk in. Goed, nou, uh, tijd voor muziek, dames en heren. Ja, naar de volgende plaats straks de Zandvoortse berichten. Wat speelt er in Zandvoort? Wat gaat er gebeuren? Is er een, een of ander weekend? Ja, er is weer een speciaal weekend. Boys are back in town. Je probeert eens wat nieuwe muziek. Ik heb het over Frankie Cosmos en het heet Windows. Draai jij nog op Windows? Zo ja. geweest. Toch? Nee. Nee, kijk. Het komt nee, nog Windows steeds. Komt, is weer in een. Uh... Ja? Ja, hij komt weer helemaal terug. Is er, is er weer een. Uh... Ja, Apple is nu een beetje aan het dalen kwamen. Nou ja, goed. Ze hebben een nieuwe iPhone uitgebracht, heb ik gehoord. En ja. een het, het, radioprogramma. En dat schijnt helemaal niks bijzonders te zijn. Maar nee, je betaalt wel 1200 euro voor of zoiets. Goed, het maakt het helemaal niet uit. Het is uh, de zaterdagmorgen, het is weer tijd voor je. De Zandvoortsbericht. Zandvoortse bericht. Yeah. Zandvoortse berichten. Daar dus daar hij. Ja, zeker, vertel. Ja, uh, hoofdrol voor uh, uh, uh, uh, za een Zandvoortse actrice. Yeah. Net twintig uh, jaar is ze pas. Maar uh, het eerste, uh, haar eerste hoofdrol in een Nederlandse speelfilm uh, uh, heeft ze al binnen. Uh, op Wikipedia wordt ze omschreven als, als een Zandvoortse jeugdactrice. Maar ze is uh, nu meer, ze speelt uh, de hoofdrol in de nieuwste. Uh, ...Nederlandse film White Star. Uh, de opnames uh, zijn uh, allemaal al achter de rug. Op uh, 8 oktober komt de film in première. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, en dat heeft te maken met paarden, de film. Dus, paarden? Nou, als je van paarden houdt, is het zeker de paarden. We zijn gekke paarden natuurlijk, hè? Jazeker. Gekke op paarden. Goed. Yves Behrensen gaf vorige week een feest. Hij uh, nodigde iedereen uit om naar het plein te komen. Uh, dat was natuurlijk weer uh, Raadhuisplein, uh, geloof ik, En uh, Daar uh, heeft iedereen uh, is daar geweest. Hij uh, presenteerde een uh, feestje. Samen met onder andere Quincy was daar. Zijn neef Danny Froger was er. Uh, Thomas Berger, nou, het is een droom die uitgekomen is, zei hij. En zijn moeder stond tussen het uh, publiek en uh, de vervolgende droom die dan uit gaat komen. zegt hij dat, dat komt er een live band bij. Dus mocht je het gemist hebben, jammer joh. Ik geloof dat Yvonne, die vorige week hier uh, in het programma zat, die is erheen geweest, die dacht, het leek er geweldig. Oké. Okay. Daar naartoe te gaan. Nog meer. Mooi. Uh, bij strandparfum Talassa en Ahoy is een proef gestart om uh, strandgangers hun afval te laten scheiden. Uh, uh, het experiment is uh, een samenwerking van gemeente Zandvoort, Spaanlanden, Kimo, uh, Nederlands Schoon en uh, de twee strandpavillons. Uh, ja, er staan uh, verschillende bakken: uh, uh, eentje voor plastic, eentje voor papier uh, en karton, eentje voor uh, gewoon restafval. Okay. En uh, ja, gewoon uh, netjes containers staan op een uh, verhogentje. En, uh, ja, laten we hopen dat daardoor het strand nog even weer een stukje schoner blijft. Nou, nee, dat loopt sowieso voorop in dat soort dingen. Volgens mij regelmatig hebben ze clean-ups. En uh, ze zijn echt een beetje aan het in kaart brengen. het brengen... Uh, ja, ja, hoe, uh, ja, wat voor afval er ligt en zo. Dus ik geloof dat ze dit keer allemaal rietjes en zo... en bestek hebben ze apart gehouden om daar eens te gaan kijken... of ze daar iets mee moeten. De ruilwinkel van Zinkel heeft checks uitgedeeld. De ruilwinkel is eigenlijk een winkel waar je naartoe gaat. Je brengt daar een product en dan moet je weer iets meenemen... Uh, of je, uh, je, je kan ook een product kopen. Daar je er geld voor. Maar het is een soort ruilwink. En op een of andere manier verdienen ze daar toch wel wat patiëntjes. Want één keer in het jaar delen ze checks uit. Uh, de ruil ik zit aan de grote krocht. Mag je denken, waar is dat? Want daar wil ik wel aan toe. Ik wil wel dingen ruilen. Ja goed, uh, Zandvoortse Goeden worden daar dus verkocht, geruild. En uiteindelijk is er dus 3000 euro aan stichting Kika gegeven. Uh, help kanker de wereld uit bij kinderen. En er, is, uh, er zijn 100 bakstenen gegeven aan het Joost-Namen monument... wat moet gaan uh, komen hier in Zandvoort. En daar is, dat is 100 bakstenen is gelijk aan 1500 euro. En is er is uiteindelijk uh, 350 euro gegeven aan Jeur de Boelbaan bij de volkstuinclub daar. En eh, iedereen was verrast... naar de hoogte van uh, bijdrage van deze... Ja. winkel van Sinkel. Goed ja, bezig. En Blijft ook gewoon dat geld. Dat gaat gewoon weer terug de maatschappij in. Wat mooi zeg. Vertel. Ja, Nederland kent al meer dan tien jaar... Uh, automusea, maar nog geen... autosportmuseum. Stichting... Nationale Autosportmuseum... beoogt daarom uh, om op korte termijn... een autosportmuseum in Zandvoort... Uh, te realiseren... En heeft nu een plan ontwikkeld om onder te brengen... in het nieuwe deel, nieuwste deel van het de vrijgekomen raadhuis. Want ja, ja, ik zat ik... die tekenen te kijken. Denk ik denk, het ziet er wel heftig uit. Dus een soort autowinkel midden in Zandvoort. En ah ja, is er, gaat het, nieuwe, of het oude gedeelte dan weg? Want dat zag ik ook niet meer. Maar nou ja, goed, het is het nieuwste gedeelte dus. Ja, Als nieuwste. mensen in paniek raken, je denkt... wat, wat gaat dat oude weg? Nee, het is het nieuwe gedeelte. En ik geloof dat uh, Michal Kalf... die liep er al een tijdje mee rond. En uiteindelijk was Mark... De Bruin Bruin, of zoiets. die was yeah. er al een jaar geleden met die ideeën naar de gemeente gegaan. Die, die hebben ze bij elkaar gebracht, die twee mannen, Michal en Mark. En die zijn natuurlijk aan het uh, brainstormen geweest. En natuurlijk gaat er weer een bevriende architect te zijn. Die heeft een tekening gemaakt. Maar er komen ook woningen in dat gebouw. Niet alleen het Nationaal Autosportmuseum, maar er komen ook iets van acht woningen voor starters... Maar is het al een definitief plan of is het gewoon een ideetje, een nou, ik denk dat proefballonnetje. Ik denk dat het iets meer is dan een proef Bal nie. Ballonnetjes. <laughs> Zeker omdat de, de Grand Prix deze kant op komt, hebben ze nu genoeg aandacht. Ja, dus ik, ik, denk even dat, doorpakken. Ik, ik denk dat het wel een, een goede is om dat te doen. Want heel veel toeristen komen hierheen om het circuit te zien. Ja, ja. Uh, ja en dan heeft ze toch een, een mooi oudsportmuseum erbij uh, wel... Or. Ja, ja. dat pak je meteen uh, even door. Goed, tot zover de zand berichten. Volgende uur meer. Dit ja, is even een plaat uitgeverleden. hoewel zo'n gelang geleden is er nou ook wel niet. Er zat in Supercrass. Doen ze nog wat? Geen idee. Maar gas combus maakt muziek. Is er een eentje. Niet onverdienstelijk. Walk the walk. Weird times, it's a fantasy. dacht ik zelf en het heet walk the walk. Eh, nou als je nog een dagje, als, als je er nog even op uit moet, lopen mag wel. Maar als je zeg maar de auto wil gebruiken vandaag vanwege stikstofuitstoot, dat er dan een CO2 uitstoot. dan moet je even een formuliertje invullen. wat eigenlijk de bedoeling is van jouw rondrit. Ik heb vanochtend ook weer een formulier ingevuld. om deze kant te mogen opkomen. Ik heb oh, het niet wordt... gedaan. Ik heb het niet gedaan? Je je uh, niet gedaan? Uitstoot, nee. Oh, dat is wel lastig. Dan moeten we even kijken hoe we het dan weer uh, neutraal krijgen. Want dat is dan, klopt dan niet helemaal meer. Want ja, om zo maar weer een radioprogramma te gaan maken. was er nut voor. Ik kan je thuis niet opnemen ofzo? Dus ja, dat... Met die CO2 uitstoot wordt het allemaal wel moeilijk, allemaal, hè? Ik bedoel, die, die, die, die verander die ik wil bouwen achter in de tuin. Ik weet niet of die er nog mag komen. Ja, misschien, misschien moet je volgende week even op de fiets komen. Ja, even compenseren. Ja. En dan misschien een, een, een jaar niet vliegen. Want ik ben ook nu naar Indonesië geweest, eindeloos ver weg. Ik heb er nu 24 uur week aan het reizen geweest. Ik dacht van: wat een decadentie, hè? Om daar een beetje rond te lopen. Wat een belachelijk gedoe eigenlijk. Ja, absoluut. Om een uh, beetje vakantiegevoel op te wekken bij mezelf. Nou goed, daar moeten we vanaf. Ik heb nog geen. Uh, daar schaam ik me wel voor. Ik schaam me ervoor dat ik nog geen vliegschaamte heb. Heb jij wel vliegschaamte? Ik uh, probeer het wel zoveel mogelijk. Het is, sowieso was ik al niet heel erg van het vliegen. Nee. Maar uh, ja, soms wil je wel gewoon wat verder weg ook een keer kijken. Maar ja. ik probeer wel zoveel mogelijk. Uh, ja, in de buurt uh, op Ja, dat is ja. toch mooi. Kijk, jij ja. bent ook die jeugd. Ja. Bij... Uh, bij... Ah, ik, zit er, ik hang er een beetje tussenin. Ja, dat niet... roep, ja, roep ik al jaren, maar eigenlijk is het ook wel een beetje klaar weer. Ik ben bijna 30 alweer. Ik, ja joh, ik ben al lang geen jeugd meer joh. mag niet meer zeg jeetje. Nou, je, je wordt oud. We dat zitten gewoon de bij de bejaardenclub hier gewoon. Ja, precies. Goed, we kijken de wereld in en wat is jou opgevallen? Nou, uh, Nokia komt met een nieuwe telefoon. Uh, en uh, het, uh, mis jij de klaptelefoon wellicht? De wat? Ja, die flipphones die je oh, ja, had, die je kan dubbelklappen. In die films zie ik ze nog wel eens bijkomen. komen, dat ze zo nonchalante dingen openklappen. Ja. Ja, de uh, maar three keys. Heel, hoor je dan. heel eerlijk vond ik altijd bellen met die dingen veel fijner dan de, de smartphones hoe we ze nu hebben. Want dat zit meer dichter bij je mond? Ja, het, zit dicht, het, het klonk op de, Voor mijn gevoel heb ik hier nu heel vaak dat dan de verbinding net niet helemaal lekker is. Nee. Of, uh, ik vind dat er niet... Zeg maar, alles is beter geworden op het telefoon. Behalve de bellen. Je bent echt jeugd. Nee, ja. je praat echt wel als een bejaarde gewoon. ja, je zegt van, ja. Yeah. vroeger was alles, ja, was alles beter. Maar nou ja, toen, Goed nieuws. Ja? Uh, Nokia komt namelijk met de nieuwe telefoon. De, 27, uh, de 2720 uh, Flip. Oftewel, het wordt weer een flip phone. Ja? Uh, ze hebben het, het ouderwetse design hebben ze gepakt. En uh, hebben, daar, uh, hoe weet het, uh, uh, hebben daar wel Android op gezet. Ja? Dus je kan gewoon ermee uh, WhatsApp berichtjes versturen. Er uh, zit een touchscreen op. Uh, uh, dus werkt gewoon als een smartphone. En hij is ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Want hij kost maar 89 euro. He? Wat dus echt een, uh, een uh, ja, voor een telefoon zeker een, uh, een, een koopje is. Hoeveel kinderen heb je dan aan het solderen? Um, ja, ik denk een hoop. Ja, denk ik ook. Ja. 89 euro. die kan het gewoon echt op internet ook, of dat nu niet? Je kan alleen wel... Uh... Nou, nee, uh, hoe heet het? ehm uh, um... Er zit uh, WhatsApp op, Facebook ja? en, uh, en de Google-assistent zit erop. Ja? Uh, ja, echter zit er niet een uitgebreid uh, internet, uh, Oh, nee ik. nee, ik snap het. Ik zit... snap weer hoe je moet internetten. Nee, dat weet ik nog. Ik weet hoe dat moet gewoon nog. Hoe, je, hoe Vroeger moest je internetten. Ja, ik denk ook wel, omdat we vergrijzen... dat eigenlijk de oude design van vroeger... is best nog wel interessant om we dat weer opnieuw op de markt te brengen. Nou ja, het voordeel hiervan is, is dat je dus, zeg maar, de oude design hebt. Je hebt heel veel mensen, die hebben al die... Al die dingen die, die kijken, geen YouTube op hun telefoon. En die doen een hele hoop dingen niet. Nee. Uh, maar WhatsApp is toch wel uh, uh, een beetje de, de standaard manier van communiceren tegenwoordig. Ja. Dus ja. ja, als je terugstapt naar een simpel telefoontje, heb je. Um, uh, heb je die toegang niet? Ik, ik zit eigenlijk wel te denken... het zou voor mij op zich ook wel chill zijn... om gewoon als, af en toe zo'n telefoon... dat je wel bereikbaar bent... Ja. maar dat je niet de hele tijd zo gestoord wordt. Dat je, dat je echt zo uit je bed staat... dat je denkt, in wat voor mode sta ik daar? Vandaag even wat minder contact. Ik pak alleen de flip phone telefoon. Ja, precies. En dan kan je nog een keer... het zou ook wel leuk zijn als ze gewoon de oude... ik wil niet zeggen de grijze telefoon... maar die horen zeg maar gewoon op de markt brengen. Dat je zo echt zo'n lekkere grote horen in je tas zitten. Dat je denkt, vandaag wil ik echt alleen maar praten. Geen berichtjes. Dat je gewoon dat je, je zo'n als je gebeld wordt dat je dan zo'n hele horen. Horen uit je zonder snoer je en oh, zo... zonder snoer. Zonder snoer. En nou, dan... Ik dacht gewoon dat je telefoon in je, in je tas zit, dat je alleen met zo'n grote knul snoer ja, die okay. altijd nee, fuck ja. zit weer in de knoop. Nee, ja, de techniek gaat vooruit. Nou. Zeker. Nou, maar dan in oude design. Ik ben ervoor. Ja, yeah, het is 20 minuten voor 9, twijfelachtig weer, gaat het regen, blijft het droog, als het morgen me droogt, want morgen heb ik een rommelige markt in de straat. En dan wil ik de tent eigenlijk in de, in de kast te houden, gaan op straat gaan staan. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allereerste vind. Nee, uitgebracht op single. Nou, ik weet niet of je dat al moet spreken. Gewoon in ieder geval los uitgebracht. See a little light. Ja. Ik hoorde net al voor dit rijdenprogramma... dat ze opwet gedragen... De, de nacht van de nacht of Dan moet het licht uit... en dan moet je naar elkaar gaan luisteren. Nou, ik vind het mooi. En als er dan een stukje gitaar erbij is... dan vind ik het allemaal. Heerlijk. Lekker romantisch. Dat, dat is wel leuk. Kaarslicht. Wat ja. zeg je wat? dan met die gitaar. Ja, ze hem uit. Vertel. Uh, <laughs> hou eens op met dat spelen, <laughs> jongen. Ja, idioot. Uh, nee, ja, gewoon, uh, hoe heet het? Romantisch kaarslicht. En dan, uh, hoe heet het? Uh, uh, gewoon uh, lekker jammen met uh, mijn vrienden. kaartjes yeah. erbij. Een beetje zingen. Ja, yeah. ja. Wordt een uh, beetje uh, festival jointje erbij. Uh, nou ja, uh, ik weet niet, ik, ik heb met ik heb jou niet gesproken over dat ik op uh, uh, in, in Indonesië was. Op Indonesië. Nee, op, op, op Indië. Ja goed, ik, ja, goed, ik heb het over gili eiland. Ik ben natuurlijk bij, uh, uh, uh, nou ben ik het helemaal verkeerd. drie eilanden ben ik geweest. Lombok. Uh, Bali en uh, Gili-eiland. En Gili-eiland is echt zo'n eiland dat je gaat chillen, weet je? Chillen, dat je gewoon daar uh, met een paardenwagen ...word je naar je hotel gebracht. En dan rij je alleen maar fietsen. En fietsen uit de jaren zeventig, hè? Die kunnen net nog rijden, maar je hoeft niet zo ver te rijden, want binnen een uur kan je het, het eiland rond fietsen. Dat is echt een beetje dat gevoel. Gewoon. Oh ja. Helemaal daar gewoon. daar kom even. je wel helemaal tot rust, Helemaal, vertrust, helemaal tot rust. Chillen gewoon. Ik dacht al, wat ben je chill? Nee, ik dacht helemaal chill, helemaal gewoon. Helemaal niet opgefokt meer. Echt helemaal niet meer. maar niet meer. Nee, helemaal niet meer. Het helemaal helemaal helemaal niet. meer. Goed. Heb jij wel eens buren ruzie? Uh, nee, want mijn buurman en mijn buurvrouw zijn uh, volgens mij een jaar geleden uh, verhuisd. En daar hadden we wel een beetje een conflict mee. Oké, okay. dus maar die... met je huidige buren. Goed, nee, goed. het maar voor wel eens. Een vriend van hun had het huis overgekocht. En die wil ons verrassen. Die zeggen van... Verrassing! Ik blijf! Ik zeg nou: met jou heb ik geen probleem. <laughs> <laughs> Mooi. dus sindsdien okay. is het ook veel verbeterd. En hij heeft toevallig ook nog Wilco, dus dat wil je nog meer. Dat kan niet ja, nee, anders als zijn als het als het Wilco is, dan kan het niet ja, anders de dan zijn. de Wilco Club wordt het dan. Nou ja, veel, uh, veel mensen hebben dat wel eens overlast van de buren. Nou ja, ik heb ook wel eens overlast van mijn buren, maar ja, nooit prima. Maar ja? Uh, ja, ruim de helft uh, van de ondervraagden tijdens een onderzoek... gaf aan uh, ja, echt burenruzie uh, te hebben... Uh, sorry, uh, overlast te hebben van de buren. Yeah. En uh, één op de vijf heeft de afgelopen drie jaar zelfs een burenruzie gehad. Lijkt uh, uit Eén... het onderzoek van één Vandaag. Eén op de vijf mensen gewoon? Eén op de vijf mensen. En het okay. is onderzoek geweest van 27.000 ondervraagden. Dus het is ook geen klein onderzoek. Uh, nee, uh, dat whatsoever. is wel. Dus uh, ja, hoe heet het? Uh, um, de meest voorkomende uh, aanleiding voor... De, dat laatste is geluidsoverlast, schelppartijen en rommel of stank. 84% houdt de ander verantwoordelijk voor de ruzie. En slechts 9% zegt dat beide partijen blaam treft. Voor een groot deel van de mensen is het conflict met de buren nog altijd gaande. Ruim de helft, 54%, denkt niet dat de ruzie ooit wordt bijgelegd. En een derde denkt uh, dat uh, wel, en noemt daarbij uh, verhuizen als een oplossing. Dus, uh, en ik denk dat het over het algemeen dan is vooral dat de buren gaan verhuizen. Ja, ja, ja. En, uh, nee, ja ik vind dat die weg moeten gaan. Maar ik vind dat uh, één op de vijf mensen heeft... Eén buren, op de vijf dus, mensen. Dat, dus je moet al, ik ken vijf mensen, hoewel ja, ik ken ook wel een iemand die ook wel last heeft met de buren. Klopt ook wel natuurlijk. Je kiest niet je buren, je kiest je huis. ja. Nou. Ah, het is wel altijd even belangrijk uh, om, uh, om even te kijken van nou, wie zijn mijn buren ja, als je een huis gaat kopen. Eigenlijk, voordat je een huis gaat kopen moet je eigenlijk eerst even een gesprek met de buren gaan. Ik heb het ooit wel gedaan toen ik een huis uh, ging ruilen om te gaan huren. Toen ging ik het wel doen. Toen kwam ik erachter dat het een psychiatrisch patiënt was. Toen hebben we het ook niet gedaan. Maar met een huis kopen heb ik het toen eigenlijk niet gedaan. Nee, ja. Nee. Even, uh, ik ben toen wel, toen ik het huis ging kopen, even uh, ja, daar... Hebben we op bezoek geweest? Ah, maar ja, je hebt... heel veel mensen kijken dan ook van... wat kom jij nou doen? Ja, ja joh. Ja. En jij hebt te maken met drie buren onder je en twee naast je. Ja, nou ja, en niet boven heb... je, dat niet. Nee, niet boven nee, me. Maar nee. ik heb wel, ja, dat. Maar je deelt ook een uit. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een gemeenschappelijke parkeerplaats. Dus ja, om nou alle ja hoeveel woningen bij jou 34 huizen even langs te gaan uh. heeft, wat ja, dat is even te geef ja ja en precies in een, een buurman die drie huizen verder uh, zou radio aan hebt staan heb je misschien nog een beetje last van en daar had je even geen gesprek mee gehad. nee ja, klopt. dat klopt dat is precies is. wat er gaande is, ja, is uh, Oké. Okay. <laughs> Nee, ik, ik klop het af. Eh, misschien hebben andere mensen last van ons... maar wij hebben niet zoveel last van andere mensen. Nou, ik, heb, ik heb wel eens overlast, maar uiteindelijk wordt dat... Uh, ja, weet je, ik geef ook wel eens overlast. Ja, soms heb je ook wel eens je muziek te hard staan... of uh, ben je iets aan, aan het doen wat, uh, waar iemand anders aanstootgevend vindt. Ja. Ja, gewoon ja, uitpraten en dingen uh, ja, doen. Ja. ja, zeker. Dat is gewoon echt. Blijf communiceren. En dat is soms wel even een puntje. Dat is altijd wel lastig altijd. Weer. Goed, die is 10 minuten voor 9. Uh, uh, ik zit even te denken wat voor muziek heb ik ook weer opgezocht. Deze plaat ken ik niet. Dus dan moet ik hem altijd even erbij pakken. Oh, Ik zie het al. Uh, Lombard. Uh, ik heb het over uh, Adam Lombard heeft een nieuwe CD uit. Die heet Velvet Side E. Uh, en dit heet Super Power. There's something missing and I'm pissed and I got something to say Oh yeah All of the witches and the demons better get out my way Ik eigenlijk van popmuziek. Met een, met een beetje... gladde stem. Adam Lombard. side. E. E.P. Die is erop te vinden. Superpower. Oh, superpower. Ik kan je bedoveren. Nou, hadden we het net over burenruzie. Ik las vandaag echt een beetje een soapverhaal... In de, in de krant, in de Telegraaf. Op de voorpagina begint het al. Top Cohen. Dat is een voormalige top... Uh, ...ambtenaar bij topmedewerker bij Philips. Die woont al decennia lang in Kenia. En uh, daar had hij een vrouw ontmoet. Althans, hij uh, had daar een secretaresse. En dat, uh, daar kon hij wel leuk mee over weg. En uiteindelijk had hij wat burenruzie, Dat liep een beetje uit de hand. En toen bleek hij bijna wel uit het land gezet te worden. En toen is hij uiteindelijk maar zijn, zijn secretaresse is hij getrouwd. Mooie dame. 51 jaar. Hij is zelf 69 dus een goede investering, zeg ik dan altijd weer. Maar goed, deze vrouw, het leek een sprookjeshuwelijk. Ze hebben het echt heel mooi gedaan. En uiteindelijk bleek toch dat na een paar jaar de relatie toch wat een beetje bekoelde. Hij mocht geen seks, hij moest apart gaan slapen. En ze deed veel meer dingen in huis, uh, ja, dat hij wilde eigenlijk. Uh, en ze nam de macht over. En uiteindelijk is hij dus op 20 juli, is hij eigenlijk verdwenen. Uh, een uur of uh, zes is hij vertrokken. Dus is 6 uur s ochtends en 2 uur s middags is er iets gebeurd. Dat kunnen ze nog steeds niet helemaal traceren. En uh, zij zit vast momenteel. En een vriend van deze uh, man, deze Top Cohen, die zegt ook: Het is een hele zachtaardige man. En deze vrouw heeft er iets mee te maken. En deze vrouw zit er momenteel vast. Er zijn totaal geen bewijzen of, uh, of ze hem iets hebben aangedaan voor het geld. Maar uh, bij ze wel uh, ja, bepaalde aanwijzingen. Het, het voelt een beetje alsof het een gold digger was. Hm. Daar leek het wel op. Terwijl, het huwelijk was echt een sprookjeshuwelijk. Alles erop en eraan. Ja, maar ja, maar ja er... dat, is, dat ik... is dan vaak... Ja, alles erop en eraan. Ja. Even lekker uitpakken naar de buitenwereld. Ja. En dan uh, volgens mij... En zij wilde waarschijnlijk van alles. En hij betaalde ervoor. Ja. Weet oh. je En dan... Uh, yeah. zo, zo klinkt het wel. Ik denk uiteindelijk dat... Zo uh, het. Het is makkelijk praten. Het, zal het makkelijk praten achteraf. Maar... Uh, ja. Uh, dus ja. mocht je meer sappige details hebben, moet je gewoon even de, de, de Misschien had ze, zich, uh, had ze gedacht, van, ah 65, 65 oh, die zal wel bijna... 69, 69, 69. Oh, ja. die, die, gaat bijna, die legt bijna het loodje. Oh, hij blijft toch nog wel lang overeind staan. Oh jeetje. Hmm. Ja. Dan eerst maar... E maar ga, toch een beetje te lang. Ga maar even apart slapen. Hè? Dus en als een man geen seks meer mag krijgen, dan is het vrij snel klaar hoor. Jeetje, dan moet er toch uh, iets gaan veranderen. Nou, goed. Heb je nog meer sappige de, dingen? Ja, ik heb uh, nieuws over uh, Blokker. Oh. Ja, want Ook bij uh, de show is nieuws, maar goed. Ja. Ja. <laughs> Blokker uh, was een tijdje terug uh, overgenomen door uh, Michiel Witteven van de uh, kledingzaak Witteven. En uh, uh, Into Toys was van Blokker overgenomen door het Portugese bedrijf Green Swan. Um, hoe heet het? Uh, alleen nu heeft. Uh, uh, uh, de heer Witteveen heeft het teruggekocht. Dus uh, Blokker is weer eigenaar van Intertoys en Maxi Toys. Daarmee uh, wordt hij gelijk de uh, grootste, uh, hoe heet het, uh, uh, het grootste, speelgoedketen van Europa. Oh, je krijgt hij daarmee uh, in handen. Uh, ja, hoe heet het? Het uh, investeringsbedrijf uh, uh, zat al een tijdje in problemen omdat, ja, uh, uh, yeah, hoe heet het, uh, De banken weigerden geld te, te lenen aan de speelgoedketen. En uh, daardoor konden ze uh, dus ook geen uh, speelgoed inkopen. Um, of speelgoedzaken uh, kopen. Ja, dus uiteindelijk hadden ze zoiets van, ah, het gaat toch niet zo heel goed. Nee. En toen heeft uh, uh, ja, de heer Witteveen besloten om het uh, terug te kopen. Dus het is weer van de blokker. Wat apart. Ja. Ja, sowieso. Ja, de Ja, je kan me herinneren. In, alle markt, je kan, in de Toys die is ook dicht. En heel veel mensen gaan natuurlijk... Ja, maar... Sowieso koop je heel veel speelgoed op de Rommelmarkt of uh, via Marktplaats. En alleen de nieuwe gadgets wil je dan nog wel nieuw aanschaffen. Nou ja, maar, ja waren doe gewoon, online doe je dat ook. Er waren ook gewoon veel te veel uh, Intertoys winkels. Want sommige, ja. sommige, je had allemaal verschillende speelgoedketens. Die zijn allemaal overgenomen door Intertoys. Ja. Eigenlijk Intertoys was de enige grote speelgoedwinkel die er nog was. De enige keten. En, maar omdat ze al die winkels hadden overgenomen... werd opeens alle Bart Smit die ja. naast de intertoys zat, werd opeens ook een intertoys. En de uh, toysen, Rus werd ook een intertoys. En ja. opeens zat, zaten er drie, vier intertoys inter in, uh, in Hoofddorp. Of ja. in uh, ja. Ja, ja, ja. een klein uh, gehucht. Ja. Dus ja, dat... Uh, dat is iets aparts. Nou, Maar goed, laat, en dit, is, dit gaat ook alleen... Uh, komen ook winkels of gaan ze echt alleen maar opereren op internet? Dat nee, zal het grootste tak worden, ze, denk ik. Nee, ze dan. houden gewoon uh, de winkel. De winkel open, dus, Leuk. Uh, het is altijd leuk om met de jonge kinderen uit ja. de te gaan. Ze hebben daar soms van die speelapparaten staan... dat je gewoon echt wel een middagje kan rot Nou ja, ik denk dat, dat, dat de speelgoedwinkel moeten ze ook wel... als ze dat nog succesvol willen hebben... Yeah. moeten ze wel een bepaalde beleving daarin...